Ja, en daarvoor hadden we Giel van het dierasiel. Een dier is geen ding en dat klopt geheel. Want uh, daar gaat het volgende item over. Zomerdrukte in het dierasiel. Uh, maar er zijn uh, ook uh, andere uh, oorzaken dan de zomer. Gedumpt, ongevaccineerd en gedragsproblemen. De drempel voor een huisdier is te laag. Met tijd over. Uh, het vele thuis zitten en sociaal isoleren leek het Nederlands wel een leuk idee. Een huisdier. Lekker aanschaffen. Maar ja, daar... Uiteindelijk niks meer meedoen. En aan de telefoon hebben we Agnes Sol, als het goed is. Agnes, Hallo. goedemorgen. Dierenhuis Kennemerland. Ja. Dieren, dierenasiel Kennemerland. Uh, ja, uh, uh, vertel eens, wat, uh, hoe, hoe, hoe liggen de problemen in, uh, in Kennemerland? Nou, de problemen liggen vooral in de grote aanvoer van honden en katten. Mm -hmm. en uh, We zien echt een heel duidelijk verschil in het aantal dieren wat wordt afgestaan ten opzichte van voorgaande jaren. En um, ja, er wordt natuurlijk heel snel gezegd van, oh corona, maar ik wil het toch iets minder negatief benaderen door te zeggen dat voor veel mensen corona juist een gelegenheid was om met name een hond aan te schaffen, mm -hmm. want die moet je zinnelijk maken en opvoeden. En daar was dankzij de corona wel tijd voor. Ja, dat eh, is waar. Maar er, er zijn natuurlijk ook mensen, Agnes, die het er, misschien iets te gemakkelijk hebben opgevat. En uh, Op een gegeven moment denken van oh jee, er komt er wel heel veel bij krijgen bij een hond. Absoluut, absoluut. De eh? impulsieve aankopen, ja, impulsieve daar is ook regelmatig het resultaat van. Want daar gaat het wel uh, vaak mis, dat klopt. Ja. Mm -hmm. En uh, we zien dus ook veel uh, vrij relatief jonge dieren die worden afgestaan ten opzichte van voorgaande jaren. Dus uh, we zitten nu qua het aantal dieren wat dit jaar is dus afgestaan, al boven het totaal van het vorig jaar, om maar een voorbeeld te geven. jongen, oh, jongen. Jonge. Want jullie, jullie hebben normaal elke zomer wel een extra aanvoer van, van dieren waarschijnlijk, hè? aanbod. Een lichte verhoging. Nou, uh... oh, dat valt mee. Uh. Dat valt nog mee, maar, ja. Maar dit jaar is het dan iets hoger dan, dan normale zomers, zeg maar. Ja, absoluut. Uh. Maar wat, wat, uh, wat voor problemen... Uh, uh, uh hebben mensen het moment dat ze een hond hebben aangeschaft. Dus je neemt een hond en je denkt, nou, dat is leuk... en dan gaan we, uh, gaan we die hond uitlaten. En, uh, maar wat is dan de reden om uh, daar niet mee door te gaan? Weten jullie dat? Um, nou, dat weten we doordat we natuurlijk vragen... waarom een hier weg moet als het hier gebracht wordt. Ja. Mm -hmm. En uh, een van de, van de problemen is dat mensen... inderdaad niet goed genoeg zijn voorbereid... Op, wat is een hond of wat is een kat? En hoe ga ik daarmee om? En hoe voed ik die op? Of denken, oh, alles dat doe ik zelf wel. En daar gaat het nog alles mis. En wat ook een punt is bij honden met name... is dat uh, mensen vergeten om een hond te leren om alleen thuis te zijn. Hm. Ja, en dat moet niet wel. Ja, en dat ja. moet zeker. En op het moment dat mensen weer uh, naar kantoor gaan... En uh, ja, dan kan die hond opeens niet alleen thuis blijven. Nee, dat is, lastig. Dat is wel een probleem. Of die zit de hele dag te blaffen. Dat is ook niet leuk voor de buren bijvoorbeeld. Nee, precies. Ja. Dat vinden de buren meestal nee, niet. Nee, leuk. dat lijkt me... Dat lijkt me <laughs> maar... maar worden de mensen wel goed genoeg voorgelicht? Mensen worden net zo goed voorgelegd... niet als ze hier een hond halen of een kat... durf ik te stellen dat ze goed worden voorgelicht. We hebben vaak een uitgebreide... nou, analyse is een groot woord... maar dan begrijp je wat ik bedoel mm -hmm. over het betreft van de dier... En uh, waardoor we een beetje uh, kunnen zeggen van nou, hier liggen de, de moeilijkheden die op de loer liggen. Dus dat mensen daarop voorbereid zijn. We bieden hulp ook na de plaatsing van een dier. Maar uh, als mensen niet bij ons komen, maar ergens anders een dier vandaan halen. Ja. dan zijn ze net zo goed voorbereid als ze zelf willen. Ja, ja inderdaad. Hey, Gerrit Hofstra van de bronsorganisatie Die die heeft gezegd dat er in coronatijd 400.000 honden zijn bijgekomen. Kun je, kun je dat. Kun je, ja, dat, dat, dat, dat heeft hij gezegd ergens. Is, kun je dat voorstellen of niet? In heel Nederland, hè? niet alleen in. Uh... <laughs> niet hier het is <laughs> nee. Wij zouden dat absoluut niet redden, nee. nee. Um, ik, ik weet niet waar dat aantal op is. Ja, dat weet ik ook niet, maar ik, ik heb het ergens gelezen dat hij dat uh, okay. heeft gezegd. En. Uh, ja, dat, okay. en hij zegt ook een, een hond kost gemiddeld 600 tot 1000 euro. Hè? Het ligt eraan waar je hem eventueel aanschaft. Ja. En uh, dat is natuurlijk aardig wat geld. En, uh, maar ja, mensen wilden gewoon in coronatijd, uh, omdat ze veel thuis zijn, een, uh, een aanspreekpunt hebben, zeg maar, veel mensen. Ja. Ja, dat... Er zijn natuurlijk ook uh, veel monden uit het buitenland gekomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ook uh, veel uh, stichtingen natuurlijk erbij gekomen. Mm -hmm. weer buiten, die er al waren die honden uit het buitenland uh, halen. En ja, het is een kwestie van vraag en aanbod. Uiteraard. Als er meer ja. vragen is dat we hier kunnen leven, ja, ja. dan worden ze van andere plaatsen opgehaald. Uiteraard, ja, ja, inderdaad. Ja. Wat zijn de, wat zijn de uh, meest extreme dieren die jullie hebben uh, uh, meegemaakt? Die, die, die worden inge, uh, ingeleverd, zeg maar. Nou ja, aangeboden. aangeboden. Ja. Bedoel je met diersoort? Of, diersoort, uh, ja, ja. En dat zijn natuurlijk niet alleen honden en katten. Nee, met meeste is natuurlijk het overgrote is honden en katten en konijnen. Uh -huh. uh, daarnaast hebben we wel vogels. Uh, af en toe is een kippetje of een haantje. <laughs> nee. uh, een geitje. We hebben één geitje gehad vorig jaar. Uh. Gelukkig herplaatsen we dat dan allemaal weer. Die was ook gevonden. Herplaatsen we dat dan toch weer uh, op een of andere manier. We hebben een enorm bereik dankzij uh, onze volgers op Facebook. We hebben 23.000 trouwe volgers. Oké, okay. oh, ja, gigantisch bereik wat je daardoor hebt en uh, daar maken we ook uh, gretig gebruik ja, van. Ja, ik ja, zie ze wel eens langskomen die uh, ja, mooie ja. foto's die hele je die oogjes ja. in de camera, ja dat, <laughs> dat doet het wel volgens mij. Maar jullie hebben 23.000 volgers van Dierenthuis Kennemeland. Ja. Of, of ja. is dat land, of landelijk? Dat is alleen voor Kennemeland. Nee, ja. Dat ja. is wel ongelooflijk veel hè? Zeg. Maar het is ja, natuurlijk het is de de hele regio, hè, dus niet alleen Standvoort, maar ook uh, Haarlem en uh... Sorry? Alleen het dierenthuis Kennemerland heeft 23.000. Ja, begrijp ik. Maar uh, het dierentuinje Kennemerland is niet alleen Standvoort, Het is natuurlijk de hele nee? regio eigenlijk, hè. De, daarom heet ja. het ook dierenthuis Kennemerland. Ja, er... We ja. werken natuurlijk heel nauw samen met de SDO. Dat is de opvang in hoofddorp. Ja. In uh, IJmuiden, omdat IJmuiden vangt geen honden meer op, omdat de kennels niet meer geschikt waren door oh. Dus het, het gebied is veel groter geworden dan het uh, oorspronkelijke was. Ja, Uiteraard, ja. ja. Hey, en zijn voornamelijk honden, neem ik aan? Uh, nou, qua aantallen zijn uh, toch nog steeds de katten in de meerderheid. Oh ja? Ja, ja. Uh. ja, ja, ja. Oké. Okay. is meerderheid weliswaar, maar uh, ja. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, maar als, als we even van een hond uitgaan... Wat, wat kost een hond, zeg maar, per jaar? Oeh, een, ja, dat is een beetje lastig. Ik zeg altijd van, je hebt uh, voer, hondenvoeren... en je hebt hondenvoeren, je kan het net zo duur maken als je wel wil, mm -hmm. maar slechte hondenvoer bestaat niet in Nederland. Mm -hmm. Dus als je uitgaat van een gemiddelde kwaliteit voer, van de, uh, de vaccinaties die een hond moet hebben... Mm -hmm. de, en de ontworming en de ontvlooiing... ...dan hoop je dat hij niet ziek wordt, want dan wordt het natuurlijk een heel ander ja, verhaal. Ja, dat bedoel ik, want uh, dus, er zijn natuurlijk ook honden die op een gegeven moment naar de dierenarts moeten... ...en dan komen dus... de rekeningen binnen. Dat is wel heel, wel heel vervelend zijn, natuurlijk. Want ik neem maar... aan dat jullie dat wel eens horen, van, uh, ja. dat dat ook ja, een reden ja. is om uh, te stoppen. Ja. ja, dat vinden we heel verdrietig. ja. We ja. denken, ja, dit was op een simpele manier te voorkomen geweest... Ja. ...en ik heb geen aandelen in die branche, maar sluitend dierziektekostenverzekering af... Klaar. Ja, ja dat dat... maar nee. ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Wat kost nou een oh, hond? Nou, ik denk een, een, een middenslagmond kost per jaar rond tussen de 12 en de 1500 euro. En dan heb ik het dus alleen over eten, snoepjes eventueel. Uh, en dingen <coughs> ja. ontplooien en ontwormen. Dat is, dat is een flink bedrag. Ja, maar. De... Als, je als je dat. Uh, uh, ik, ik lees hier dat de schatting uit 2012 dat er jaarlijks zo'n 1,3 miljard euro verdiend wordt aan de hondenhandel in Europa. Ja, aan ja. De, de handel in de honden en de dieren. Ja, ja, ja. Maar goed, de mensen hebben wel geld over, hoor, voor een een heel leuk hond of een kat, ja dat vinden ze wel mooi. Nou meenig. ja, als je echt een, een dierieliefhebber bent, dan begrijp ik het maar, het, weet je al, het moment dat je een hond neemt en je denkt na drie maanden van nou, het is toch niks, ja, goed, en goed, doet er weer weg. Er zijn, er zijn natuurlijk gezinnen waar een hond hoger in de uh, pikorde staat dan uh, de rest van de familieleden. is <laughs> niet jaar die volgorde is, <laughs> over. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nog één vraag, Agnes, over het uh, aantal vrijwilligers. Hoe staat het bij jullie? Want er zijn uh, dierenasiels die, die daar heel veel moeite mee hebben om uh, genoeg vrijwilligers te, te krijgen. Het is best wel lastig. We hebben een, uh, een, een groepje trouwe vrijwilligers uh -huh. waar we heel blij mee zijn, die we ook enorm waarderen. Maar er zijn door, mede door corona ook een aantal vrijwilligers uh, die uh, gestopt zijn. Ja, ja, nodig uh, om, omdat we een tijd lang hebben gewerkt met de zogenaamd corona-rooster En toen wilden we zo min mogelijk mensen over de ja, toer. Dus, ja. ook geen vrijwilligers. En uh, ja, dan ontdekken mensen, goh, eigenlijk toch best wel leuk dat ik die dag in de week... Uh, niet uh, meer naar het asiel of uh, ja, ja, uh, mensen ja. hebben een andere bezigheid gevonden. En het is, het is best wel lastig om nee, dus. uh, vrijwilligers te vinden, want ik zeg altijd, ja het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Nee, dus je nee. gaat toch met mensen rekenen, maar uh, de mensen die we hebben, wat ik zeg, uh, daar zijn we echt uh, enorm blij mee, want mm. daar zijn we niet volledig van afhankelijk, maar het helpt wel heel veel om het werk wat... Ja. Lichter te maken. Maar als de mensen zijn die nu luisteren en denken: van Nou, het lijkt me wel heel leuk om in een uh, dierenasiel wat, wat vrijwilligerswerk te doen, dan kunnen, kunnen ze zich bij jullie melden aan de, aan de Kees Omstraat, het verlengde van de Kees Omstraat? Ja, ze kunnen zich altijd melden. Het liefst hebben we per mail, zodat wij. Oh ja, ja. Een, ja. ja. Onze tijd in contact. Wat is het adres? Krijgen. Maar, uh, sorry? Wat is het mailadres? Dat is dierentehuis.kennemerland.com dierenbescherming.nl oh, zo we ja, moeten nog een keer een afkorting zien En een boek ja. Ja. Nee. Ja. Nee, maar, maar landen... ja, jullie, krijgen, jullie krijgen nog wel eens, wel eens, wel eens uh, aanvragen om, uh, voor vrijwilligerswerk die zich melden ja. zeg maar ja, dat, dat gebeurt ook nog wel. Er zijn heel veel mensen die zich melden uh, in, in de loop der jaren, mm -hmm. die uh, komen en die hebben een hele andere voorstelling van wat houdt het in. Ja. En ik durf te stellen, het is 90% gewoon schoonmaakwerk. Uh, uh. Voor die 10% die overblijft, daarvoor doen wij dit ja, erg. Ja. Dat ja, ja. Mensen denken van, oh leuk, katjes knuffelen en met hondjes in de duinen wandelen. Ja, maar zo werkt het. Ja, niet niet is... iemand alleen maar met een hond in de duinen wandelen. Er dus maar een andere, uh, andere vrijwilliger. De poes gaat op uh, te ruimen. Nee, dat is waar. Dat, dat kun je ook niet maken. Dan moeten ze dan ook even wel doen. Dus, ja, ja, we zijn en, nou, echt, echt heel erg op zoek naar mensen die vrijwilligerswerk willen doen ja, ja. Eh, bij de konijnen. Want dat worden er steeds konijnen. meer... Daar hebben we echt een, een ernstig tekort aan. Oké. Okay. En uh, nou ja, goed. Uh, uh, ik wens jullie heel uh, veel uh, succes de komende de zomer. Na de zomer is uh, aardig op streek. Maar, um, want heb, uh, in de zomertijd, ja, met vakantietijd en zo, dan hebben jullie wel genoeg mensen nu? Um, we moeten het gewoon doen. Uh, Met de mensen die uh, je ja, hebt. Ja, is... En dat doen we ook. En de ene dag hebben we wat meer mensen extra hmm. hmm. uh, door vrijwilligers dan de andere dag. Maar... Um, we kunnen altijd mensen gebruiken. Ik ja, bij de afdeling en bij de konijnen. Dus, ja. ja. En, en mijn laatste vraag: uh, de sommige bevolking en de ondernemers en zo, die, die, die stoppen jullie ook wel eens wat toe, want niet alleen geld misschien, maar ook uh, uh, dekentjes voor in de winter en dat soort zaken, ja. handdoeken die gebruikt kunnen worden en uh, dat soort zaken. Ja, en ja? Ook dat is altijd welkom. Altijd welkom, hè? ja. Ook ja. Altijd uit als mensen hier dingen komen brengen van wat wij zelf om welke reden dan ook niet kunnen gebruiken. Dat geven wij weer door aan uh, stichtingen die hulp verlenen aan dieren in binnen- en buitenland. Uh, voor uh, helpen we ook de dierenvoedselbank Zandvoort mee, onder andere. Oh ja, ja. ja mooi hoor. Dus, ja, ja uh, we hadden laatst een aanbieding van 500 dekbedden. Toen hebben we contact opgenomen met uh, stichting Max Maakt Mogelijk voor uh, mensen in Moldavië. Okay. Dus we weten altijd wel een weg dat we een goed doel kunnen vinden voor ja, dieren. Die dat dieren. Is, ja, dat is ja. mooi natuurlijk. Hey, ja. nog, één, nog één keer het adres? Ja. Het mailadres is dierentehuis.kennemerland. Dierenbescherming.nl .no. Oké, okay, nou, dat, nou. Dat, dat moet iedereen nu wel weten, denk ik. Ja, ik denk ik mag het hopen. Ja, als, ja, als je, een, een, als, als je vrijwilliger wil worden of je hebt wat uh, ja, doneren. Uh, uh, ja, nou ja. Nou, het zit helemaal in mijn hoofd nu. Nee, Mij ho mijn hoofd. Zeg Agnes, oh, mag ik je hartelijk danken uh, voor dat deze uh, uh, bijdrage? En uh, succes de komende tijd. Zeker. Dank je wel. Oké, fijn. Fijne weekend nog, hè, dag. Bye bye. bye.